Joris Stubenitski met het noas journaal Mid... Ondanks de leegstand komen er de komende twaalf maanden nog eens 15.000 plekken bij. De oprichting van een Rotterdamse school door salafistische moslims kan voorlopig doorgaan. Minister Asscher van Sociale Zaken is niet van plan de komst van de school tegen te houden. Wel houdt hij de organisatie achter de school scherp in de gaten, want volgens Asher is het salafisme een stroming binnen de islam die sommige jongeren op verkeerde ideeën brengt. Brabantse en Limburgse boeren en tuinders die door het noodweer minder werk hebben... kunnen per direct werktijdverkorting aanvragen voor hun werknemers. Het kabinet komt ze daarmee tegemoet om de, vanwege het hevige weer. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven een tijdelijke WW-uitkering krijgen voor de werknemers. De twee hoogste Turkse rechtbanken worden hervormd. Het parlement heeft een wet aangenomen waarmee de meeste rechters van de ruim 700 rechters worden ontslagen... De AK-partij van president Erdogan zegt dat de wet de rechtsgang versoepelt... maar critici zeggen dat het een manier is om Erdogan meer macht te geven... omdat hij zo kan afkomen van rechters die hem niet steunen. De afperser van de Jumbo-supermarkten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar... zoals justitie ook wilde. Alex O. ontkende alle betrokkenheid... maar volgens de rechtbank heeft hij vorig jaar bij zijn volle verstand Jumbo afgeperst. Bij twee filialen plaatste hij explosieven... En bij eentje daarvan ging ook een kleine bom af. Het weer dan nog. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen geregeld zon, maar af en toe een bui. Het waait flink. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag minder wind en opnieuw een graad of 19. Dit was het NOS. -vier. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunt Raasdorp en Velzen ongeveer een half uur. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Duivendrecht 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn richting Den Haag twee rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht 9 kilometer daar. En op de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag luisteraars, dit is Zandvoort Radio, maar dan ietsje anders. En wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort? En dat is weer meer dan genoeg. En de directe omgeving. Het recept voor het komend weekend. De column van Nel Kerkman. En in het tweede uur het weer voor het komend weekend. Ik hoop alleen dat het wat beter wordt. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel luisterplezier. ik start vandaag met Anouk. Ik vind het een hele mooie plaat. I don't wanna hurt.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 Uh, dit was de wereldberoemde ABBA met take a chance on me. En we gaan door met iemand die helaas niet meer onder ons is. En die, die zingt over Saturday Night. Maar Saturday Night is het niet, het is Friday Night. Maar ik zei Saturday Night, zegt Herman Brood. Ik heb vandaag een extra gedicht ingezonden... door onze eigen Bart van de Meer op Facebook. En o zo waar. En het heet Zorgen. Ik zorg, jij zorgt. Wij maken ons zorgen. Wij raken de draad van het leven steeds kwijt. Wij weten niet hoe we het redden tot morgen. Wat is jouw sprookhoofd, nou realariteit? Na weer een oneindige dwaalnacht voor onrust... wil ik slapen, zo diep... En zolang het maar kan. En als jij, mijn sprookjesprinses... me dan zacht kust... ben ik weer even voor jouw dierbare man. Dan wil je niet douzen en ook niet goed wassen. Je kleren vol vlekken. Toch wil je ze aan. Hoe krijg ik je toonbaar... als je niet meewerkt? Hoe zal het dit keer met je weerstand omgaan? Ik zet wel koffie... en maak een ontbijt. Ik lees je wat voor... uit de krant van vandaag... Jij neemt kleine hapjes en pelt nog een eitje. Want eitjes eten, ja, dat doe je graag. De boodschappenlijst is steeds langer geworden. Ik durf niet weg, als jij thuis blijft alleen. Misschien kan de buurvrouw hier even gaan zitten. Ik fiets dan heel even snel op en neer naar de Deen. Zo zijn er steeds hobbels en vragen en zorgen. Of uitdagingen, zoals dat ook wel heet. We redden het wel voor je vandaag en ook morgen zodat ik jou en jij mij echt vergeet. Naar nou, zo'n geweldig gedicht kan ik me één ding doen. En dat is heel goed naar de 3 e's luisteren.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 het strand, schreef het water woorden in het zand, er jankt een meeuw die hoorde wat ik dacht, mijn hart had schreeuwt om kracht, in mijn onmacht rijdt mijn hand, maar jij verdwijnt in het achterland. Het Zandvoort Museum is de expositie Amsterdam biedt tot 21 augustus. De strand van Amsterdam. Als een Amsterdammer aan het zand denkt, denkt hij aan Zandvoort. Daarom vinden wij het leuk en logisch om Amsterdam een beetje naar Zandvoort te halen. U ziet beeldmateriaal van iconische gebouwen uit Amsterdam, fotowerk, straatmeubilair, karakteristieke beelden van fietsers langs de grachten en schilderijen over het Amsterdam van kunstenaar Bert Wouders. Daarnaast hebben wij voor u een aantal eye-catchers die u normaal alleen in de grote stad ziet. Maar ook materiaal over de blauwe tram, de historische verbinding tussen Amsterdam en Zandvoort. En de intree, de intree is maar 3 euro. De locatie is Zandvoort Museum, Zwaadweestraat 1. Het telefoonnummer 023 5740280 280. En de website www.zandvoortsmuseum.nl and Van de week van Nel Kerkman. Volgens mij ben ik niet de enige die worstelt met codes en wachtwoorden. Iedereen klaagt erover. Ondanks moesten wij digitaal de gemeentelijke parkeervergunning verlengen. Appeltje eitje, riep ik naar Hans. Ik begon vrolijk, maar hoe verder ik op het formulier kwam, hoe zachtreiniger ik werd. Ten eerste kwam ik niet in het programma om vervolgens, na een foutief antwoord, er ook niet meer uit te kunnen. Nou, laat maar hoor. Morgen weer een dag. Uiteraard lag de fout bij mij, want ik was de wachtwoord van mijn DigiD vergeten. Het tweede worsteling met het digitale tijdperk is om via een tankcode een betaling te verrichten. Ook appeltje-eitje toch? Niet als de oude lijst met tankcodes door mijn overeidige evra is weggegooid. Hij had een nieuwe tanglijst ontvangen en daar kwam nog bij dat de tankcode naar het telefoonnummer van mijn oude mobiel was gestuurd. Dan maar een telefoontje naar de hulpdesk waar ik met een gezellig muziekje in de wacht werd gezet. Na een moeizame uitleg wordt mij een nieuwe lijst toegezonden... naar mijn rekening wordt wel geblokkeerd. Fijn, dank u. Hoe moet ik nu betalen? Dan maar betalen via de pincode. Normaal betalen is uit. Tegenwoordig betaalt bijna iedereen met de pin. Wat is ook weer mijn pincode? Ik had deze een poosje niet gebruikt. Maar die weet ik nog wel. Dus niet. De klammersweet zweet breekt me uit bij de kapper... Ik heb gewoon een complete zonsverduistering in mijn hersens. De code blijft onvindbaar. Zelfs het ezeltbruggetje weet ik niet meer. Gelukkig ben ik een trouwe klant en kon ik de kapper later gewoon cash betalen. Op steeds meer websites moet je inloggen. Een gebruikersnaam is nog te onthouden. Alleen de wachtwoorden worden steeds moeilijker... en moeten voldoen aan een minimaal aantal cijfers, tekens en hoofdletters. Wat een gedoe! De smartphone-revolutie heeft zich in drie jaar tijd voltrokken. We zijn er gewoon ingestapt. Zonder enig besef van de gevolgen. Wat digitalisering betreft zijn we een collectief pubererende maatschappij geworden. Daar kan ik het voorlopig mee doen. Terug naar toen, kan niet meer. Nel Kerkman. Verfrizzend. Grensverleggend. Optimaal. The FM. Sander Rijbeck met Fairy Tales. Ooit een keer een songfestivalwinnaar. En ik hoop niet dat de volgende ook sprookjes worden. The Fortunes met Seasons in the Sun. You and me, my trusted friend.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 Pretty girls are, girls are everywhere Think of me and I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 Ja, het wordt inderdaad tijd dat de zon een beetje komt. En als de zon komt, dan hebben we de reddingsbrigade nodig. Het Zandvoortse strand is een schitterende plek om met kinderen te spelen. Lekker uit te waaien of heerlijk te genieten van een drankje. Maar het strand kan ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers... soms in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden... hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers... en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis... en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steunt deze fantastische organisatie met een gift. Een gift kunt u doen aan... De Zandvoortse Reddingbrigade van Spijkstraat 135 in Zandvoort. Giro nummer 165511. Ik herhaal: Giro nummer 165511. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun.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 Een hoofdgerecht van vier personen en je bent ongeveer 30 minuten ermee bezig om het klaar te maken. Wat heb je nodig? 5 eetlepels olijfolie, 50 gram salami in blokjes, 1 ui gesnipperd, 400 gram varkensnitzel in 8 stukken, 1 takje salie, 75 ml rode wijn, 1 blik tomatenblokjes van 400 gram, 300 gram parpardella en 75 gram rucola. Verhit in een braadpan twee eetlepels olijfolie. Bak de salami met de uien twee minuten. Bestrooi de schnitzeltjes met zout en peper. Leg ze in de pan en bak aan beide kanten bruin aan. Voeg de salie, de wijn en de tomatenblokjes toe. Stoof het vlees, afgedekt in twintig minuten. Kook de pasta volgens de aanwijzingen beetgaar. Maak de rucola aan met de resterende drie eetlepels olijfolie, zout en peper. Verdeel de lintpasta met de snitteltjes en zout over de vier borden. Schepper de rucola ei. Eet smakelijk.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 Neem je tablet mee naar het Zomertabletcafé. 1 juli van 10 tot 12. Wil je ook een e-book lezen op je tablet? Of heb je vragen over je tablet? Kom dan naar het Zomertabletcafé op vrijdag 1 juli van 10 tot 12... in de bibliotheek Zandvoort. Louis-David's carré nummer 1. Daar staan enthousiaste en deskundige mediacoaches voor je klaar... om je handige tips en trucs te leren. Daarnaast kun je ervaringen delen met andere tabletgebruikers... Je kunt nu heel makkelijk e books lenen van met je bibliotheekpas. Maar hoe werkt het precies? Hoe moet je een account aanmaken? En hoe werkt de lezen-app? Deze en nog veel meer vragen kun je stellen tijdens het Zomertabletcafé. De toegang is gratis en je kunt zo binnenlopen. Neem wel je eigen tablet mee. Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. En zoals ik al zei, de kosten zijn gratis. Telefoonnummer 023 511 5300. En de website is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Stavaris met Heavy Must Be an Angel. En als je nu naar buiten gaat, ja, wat gebeurt er dan? Dan zingt Johnny Ray voor jou Just Walking in the Rain. Just walking in the rain. zeiden altijd vroeger, als je in de regen loopt, dan ga je groeien. En dan krijg je hartstikke mooi haar van. Nou, ik heb waarschijnlijk weinig in de regen gelopen. nieuws en de boodschappen zie ik u graag weer terug. Tot zo!